Change will do you good. Ik ben, uh, ik ben eventjes kwijt wie dat nou was. <laughs> maar dat maakt niet uit hoor. Nee. Wat ik zie je staan Whitney Houston. Nou, die is dat nee. er zeker niet. Nee. Dus, uh, maar ja, we gaan het zo direct. Ja. Beste mensen, het is vijf uh, over negen. En uh, we vinden het weer leuk om de geschiedenis te gaan doen van 11 mei. Nou, wat is er allemaal gebeurd 11 mei in de, in de wereld door de jaren heen? Uh, in 1973 koningin Juliana beëdigt het nieuwe kabinet Den Uyl. Nou, kan je dat nog herinneren? Nee. Nee? nee, ik was in die tijd helemaal niet van de politiek. Nee? Dus uh, laat maar zitten. Hè. Oh, Zoiets. nou ja, Den, Den Uyl was van de PvdA. Nou, Juliana was koningin der Nederlanden... van 4 september 1948 tot en met 30 april uh, 1980... En uh, Juliana was getrouwd met uh, prins Bernard van Liepen-Bijsterveld. Uh, ja, onze schuinmarcheerder. Ja, want in 1973 was het toch wel het, uh, tevens het jaar van de, de oliecrisis. en de afkondiging van enkele autoloze zondagen. en de Lockerfiet-affaire in 1976 was een. Uh, nou ja, zeg maar, het, het omkoopschandaal. waarbij prins Bernard, de echtgenoot van Juliana, was betrokken. betrokken. Tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat... werd op 6 februari 1976 openbaar... dat een hoge regeringsfunctionaris in Nederland... steekpenningen zou hebben ontvangen. Al snel werd duidelijk dat het hier ging om uh, prins, uh, prins Bernard. Niks regeringsfunctionaris. Nee, Gewoon, inderdaad. Maar ja, weet je, of, of je gaat dit soort dingen doen... kinderen maken en een beetje lopen te klooien. of je, of je wordt gek. Ja. ja. Want het is uh, natuurlijk echt als... Uh, Man zijn, het is voor man toch altijd wel een beetje, weet je, ball shrinking. Dat, uh, dat, dat, uh, dat zij dan niet de baas zijn, op een of andere. En mm -hmm. als er een koning er is, dat die koning, ze was Maxima volgens mij, is die prima op de plek. En die doet echt, uh, echt hele goede dingen die waarschijnlijk haar man niet eens zou kunnen. Dat denk ik wel. Omdat niet. zij natuurlijk uh, echt uh, goed gestudeerd heeft, echt uh, universitair en zo. Mm -hmm. Maar uh, ja, zoiets, uh, zoiets hadden de mannen ook kunnen doen. Maar en waarom doen ze dat dan niet? Dat snap ik dan niet. Nee. Maar ja, het is een beetje vreemd allemaal. Ja, nou het, het kabinet een uil heeft uh, uh, geduurd tot 1977. Dus okay. zeg maar een goede kleine uh, vijf jaar. Nee, de opvolger daarvan is geweest destijds uh, van acht. En uh, de voorganger weer van de uil was uh, uh, Biesheuvel. Biesheuvel, oké. Okay. Ja. In 1984 is een, een, uh, er was er een haunted castle in uh, Six Flags... En uh, in Amerika. Mm -hmm. En er is dus gewoon toen. zijn is er gewoon een groep uh, jongeren die is uh, vastkomen te zitten en in de fik gevlogen. Die zijn, waren gewoon acht waren uh, dood. Hè? En uh, ze, ze hebben dus een een, een, een ...een rechtszaak gevoerd en alles. En uh, ja, ze zijn. Uh, geze, ze hebben ook gezegd van ja, de, de, de, de fire was awesome. En wat dat precies betekent, dat weet ik niet. Maar uh, het, was, het, was, het was te voorspellen. En, uh, en uh, ze hadden ook helemaal geen uh, voorzorgsmaatregelen genomen. En uh, ze vonden dus wel de, degene die... Uh, ja, het staat allemaal in het Engels, hè. Ze vonden wel dat uh, het park niet schuldig was... ...of criminal charges. Mm -hmm. Maar ze moesten wel miljoenen uh, schade betalen... Naar de, uh, slachtoffers, ...naar de familie van de slachtoffers. Oké. Okay. Dus ik uh, denk van, ja, nou ja, oké, okay, dan heb je een miljoen... ...maar je hebt echt je persoon niet meer terug, hè? Dat is natuurlijk wel afschuwelijk. Dat je je kind gaat gewoon gezellig naar zo'n pretpark... Ik heb ook tegenwoordig als ik van die uh, van rollercoasters zie, zelf van nou, doe voor eens een roffje verkeerd te gaan. ik ben afgelopen uh, wat was dat op uh, Koningsdag of vlak daarna, bevrijdingsdag volgens mij, waren uh, in Haarlem bij uh, Zanenpark. Daar heb je ook altijd zo'n grote kermis. Ja, klopt. En dat klopt. is hartstikke druk. Ik ben ja. al een paar keer. Mijn vriend woont daar vlak naast. Ja. Maar wow. ik ben toen op een gegeven moment ja, op een ik... avond ben ik uh, ga ik dan wel eens met hem naar een rondje lopen. Is er geen pest aan hè? Dan ga je een beetje tien of zo. Maar ja. nu waren we gewoon overdag. En uh, al die kindertjes, en dat is dan wel genieten van al die kindertjes, maar dan zie je ook allemaal van die uh, apparaten die heen en weer gaan. En uh, dat je denkt van nou ja, jeetje, weet je, die, die, die, hoe veilig is dat eigenlijk? Dus uh, ik ben wel dupig blij dat uh, ik geen kindjes meer heb en zo in die hmm. de leeftijd nee. He, Wolven en Kermers levensgevaarlijk. <laughs> <hij> hey, in 1985 bracht uh, Paus Johannes Paulus II een bezoek aan, uh, aan Nederland. Kan je dat nog herinneren? Ja, je had toen wel volgens mij een plaatje van Popi, Ja, weet je wel. Dat klopt, was, klopt, uh, klopt. Dat is wel grappig. Nou ja, in Utrecht braken rellen uit en een mobiele eenheid probeerde, de hebben, he, hebben geprobeerd de demonstranten uit elkaar te houden. Hij was allerminst hartelijk ontvangen omdat er veel weerstand was tegen de conservatieve waarden van de katholieke kerk. Ja. Nou ja, waarom is hij in hemelsnaam uitgenodigd? Nee, nou, volgens mij worden ze niet uitgenodigd. Ze, ze zeggen dat ze komen. Ja. Denk ik. Ja, He? ze houdt ze niet tegen. Nee, het nee. komt zomaar binnen. Kom komt ja. bekeren. Ja, nou ja. Waarom is hij hem als naam uitgenodigd? Nee, hij is gewoon gekomen. Het was niet tegen, was niet tegen te houden. Nee. Het kwam allemaal door de Belgen. Begin 1983, dus twee jaar daarvoor, maakten ze kenbaar dat ze de paus wilden uitnodigen voor een bezoek aan hun land. Waarbij uh, nou ja, Luxemburg ook even zou uh, kunnen meenemen. Maar toen kon Nederland eenvoudig niet achterblijven. De Nederlandse bischoppen werden zich bewust dat je de paus niet in België en Luxemburg kan laten komen. En in Nederland net doen alsof er niets aan de hand is. Oh, nou ja, ja ze wat je ze wel. Ja, klopt. Nou ja, wat je ook net zei, het meest geruchtmakende rubriek op het programma PISA. Van Harry uh, ja. van Mech en Henk Spaan. <laughs> dat was toch En uh, de rezer daar is als goedmoeder. Poopmobieltje achter. Ja, Spaans ja. was verkleed als paus. Popiopiopiop. <laughs> en hij kwam ja, iedere aflevering in een vliegtuigje alvast <laughs> polshoogte nemen in dit vreemde landje. Ja, en eh, hij werd een rondgereden in zijn pausmobiel. Nou, de plaat, Popiopi, die uh, werd op Hilversum, op, radio, op Hilversum 1 en Radio 3 gedraaid. En het werd de grootste hit van dat uh, jaar. En hij bereikte de vijfde positie in de Nederlandse top 40. Nou, ja. het is toch al... Uh... Nou, ja, ik heb uh, Pisa. Zijn aard... er even dan ook wel naar de kerk gegaan? Dat vraag ik me van weer. Nou, dan dat af. weet ik dus niet. <laughs> ik denk het niet. Ja, het enige wat ik me nog van Pisa kan herinneren, die afleveringen waren ze altijd de glazen wassen met wanda. Oh, oké. Okay. Weet ja. je dat nog? Een kopje nee. koffieglazen wassen. Ja, oh ja, dat ja maar het was toch altijd meneer Dreugen? Of, of oh nee, dat is weer wat anders. Dat is weer wat anders. Ja. In 1927, de Academy of Motion Pictures Arts ja. and Sciences is opgericht. Ja. En uh, inmiddels was het dit jaar alweer de 96ste Oscar-uitreiding. Mm -hmm. En Oppenheimer was de beste film. Emma Klopt. Stone, de beste actrice. En The Zone of Interest, die moet ik moet nog zien, de beste niet-Engelstalige film. Oh, mooie film. Ja, hè? dat heb ja. ik al gehoord. Dus ja. ik moet, daar moet ik nog heen. Ja. Dus, uh, maar ja, ik heb wel zo van de, dat soort dingen, vind ik altijd wel interessant. Heb je Oppenheimer gezien? Ja, ja, ja. ja mooie film. Ja, maar ik vond hem wel heel lang. Klopt. Dus, uh, je moet Zo lang. Goeie kijk, zit. Kijken hoe lang het is uh, aan het aantal keren dat je naar het toilet moet tussendoor. Ik moest bijna twee keer. Oh, <laughs> zo, serieus? Dat idee. Nou ja, als hij, hij duurde drie uur of zo. Ja. Best wel lang. Ja. Dus, uh, oh, ik zie hier nu even een berichtje komen. Ze hebben uitgesteld. Oh, als je weer weg. Over, over Joost. Uh, ja. ja. Nou ja. Uh, hoe heet het? Um, ik zie hier dat uh, Deep Blue in 1997, het uh, IBM schaap, schaak supercomputer, die verslaat Kari Kasparov. Dat is de eerste keer dat dit lukt. En ik heb ook het idee dat hij toen gestopt is ook met schaken. Mm. Dat hij er ook geen zin meer in had. Oké. Okay. Zeg het, het jou wat nog? Nee, nee, ik ben ook niet zo uh, thuis in, uh, in die wereld. Uh, moet ik heel eerlijk zijn. In 2012 uh, werd na 65 jaar afscheid genomen van Radio Nederland Wereldomberoep. Mm. Nou, de Wereldomberoep is toch eigenlijk. Uh, van als je lekker in Europa op vakantie bent. dat je naar het Nederlands nieuws kan, uh, kan luisteren. Ja, klopt. Nou, de Radio Nederlandse Wereldomroep was van 1947 tot 2012. En in, uh, in het Nederlands stond de organisatie bekend als Wereldomroep... en in andere talen als Radio Nederland. In de jaren zestig werd ook begonnen met de uh, oh, televisieuitzending... onder de naam Radio Nederland Televisie. En in 1995 begonnen de rechtstreekse satellietuitzendingen... Nou, met de zender Wereldomroep Zomertv... voor de Nederlandstalige vakantiegangers in Europa... Op 24 juni in 2011 maakte het kabinet Rutte bekend dat Radio Nederland Wereldomroep drastisch moest gaan bezuinigen. En in augustus 2012 werd de wettelijke taak als omroeporganisatie in de Mediawet beëindigd. Nou, bekende hoofdredacteur was toch wel Joop Daalmeijer. En bekende presentatoren waren Jeroen Pauw, Pia Dijkstra en Jan Pelleboer. met zijn, oh, uh, Pelleboer. Oh, met zijn ja. weerpraatjes. Eloretta Schrijver. Oh ja. Het is vandaag, uh, 43 jaar geleden, dat de uh, bekende reggae-zanger Bob Marley overleed aan de gevolgen van longkanker en een hersentumor. Oh. Hij kwam uit uh, Kingston, uh -huh. de hoofdstad van Jamaica. Uh -huh. En uh, hij is dus natuurlijk wel heel erg bekend. Hij had zijn geheel eigen geluid van de uh, rasta en de reggae-muziek. En uh, ja, de invloed van hem is enorm geweest. Niet alleen op de muziekgeschiedenis, maar ook op de sociale bewustwording van onderdrukten en meerderheden. Oeh. Dus, uh, ja, dit was uh, Bob Marley. Ja. Hebben we nog eentje? Kunnen we er nog eentje doen? Ja hoor, zeg het maar. Ja, 1951, Stichting Natu Natuurpark de Efteling opent de ja. Efteling. Ja, wie is er niet geweest? Nou, op 11 mei uh, in 1951 uh, was toen eerste Pinksterdag. Ah, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus we zijn nog niet zo laat uh, dit jaar... Uh, nou, gaat, uh, is de Efteling open gegaan en op uh, 31 mei 1952 opent het Sprookjesbos. Ja, ja. weet je wat ook grappig is? Uh, ik, ik las het ook, ik kan het even niet terugvinden, maar dat de allereerste uh, songfestival was ook ja, op deze datum. Klopt, met de Belgische inzending. En, uh, maar maar dat toen deed je uh, waar onze zangeres, die dan nu vandaag jarig is. En dat is, uh, uh, kijk maar, oh wat erg. Is dat, is dat Anouk? Nee, nee, nee, nee. Maar die, die, die wond toen met een beetje. Een Teddy, beetje. Teddy school. Ja, ja, verliefd is iedereen wel eens, dat weet je. Ja. Weet je, dat staat, dat liedje. En dat was toen ook wel heel anders dan anders zo'n festival. Mm -hmm. Niks, geen gedoe met vlaggen over je hoofd. En, uh, <laughs> dat je misschien, en niet uh, antwoorden. En telefonisch bepalen of ze uh, meedoen of niet. Hè? Mm -hmm. dus dat is allemaal zo. Uh, mm -hmm. oh, nou ja. Goed, ik heb nu een plaat uh, die is, uh, voor jou. Want jij, uh, ik had een kant today. en jij vindt deze erg leuk, begreep ja. ik. Dus uh, die gaan we even uh, lekker uh, doen. Ik afkomen, hè, be a little rain blijft ook een mooi nummertje country, country music Lion Anderson Rose Garden dit was vandaag de Marco Keuze ja. jawel. helemaal gezellig Ja en straks komt er nog een Yolanda keuze van heb ik jou daar Oeh, ja, ja. maar we gaan niet door ja, met, met de... er goed voor zitten ja, we gaan okay. door met de verjaardag Ja hip, hip, het is uh, 11 mei en uh, vandaag is uh, Hanna Verboomjarig. Nou, Hanna Verboom is oh, ja. een Be nee, belgisch-Nederlandse actrice en presentatrice... En zij wordt vandaag uh, 41 uh, jaar. Na haar doorbraak bij het grote publiek kwam in 2004. Door haar hoofdrol in de romantische comedy Snowfever. Het is een Nederlandse bioscoopfilm over een groep jonge wintersporters. Daarnaast was ze te zien in diverse commercials en in bijrollen. In Nederlandse tv-series zoals Baantje. En een soap getiteld Jong Zuid. Jong Zuid, ja, oké. Okay. Namen klinken allemaal bekend. Maar ik moet je eerlijk zijn: ik heb het nog nooit gezien. Oh, nou dat kan. Uh, vandaag is ook uh, geboortedag van baron van Munchhausen. Dat is een Duitse edelman die in het Russische leger diende tegen de Turken. Waardoor hij zeer sterke verhalen vertelde. Hij is ook bekend van het verhaal uh, met de kanonkogel. Hè, dat hij op een afgeschoten kanonskogel springt... om een vijand kant te kunnen bespioneren. En halverwege keert hij weer terug door, op een, uh, door zich dus op een door de vijand afgeschoten kogel te springen. Waardoor hij weer terug kan. <laughs> nou, hij heeft dus gewoon allemaal dat soort dingen... En, uh, maar ja, je hebt dus ook een uh, geestesziekte waarbij bij iemand uh, aandacht wil krijgen... door bepaalde uh, dingen te vertellen over zichzelf. Die is naar hem genoemd. Dat is het syndroom van Munchausen. Ik mm. heb je vast wel van gehoord. Mm -hmm. en het grappige is wel, je hebt nu ook Munchausen by proxy. Dat is uh, als een bezorgde ouder uh, haar kind uh, ziek maakt... om te zorgen dat ze een aandacht van de doktoren krijgt, de specialisten. Maar tegenwoordig heb je een nieuwe. Dat is Munchausen by Internet. Dat is een gedragspatroon waarbij men via internet aandoeningen fingeert ten einde aandacht en sympathie te oogsten. Oh. Dat is een nieuwe. Okay. Dat vind ik wel leuk. Ja. Want uh, Die verhalen staan ook wel heel, uh, heel sterk allemaal hoor. En ik heb ze een beetje gekeken, want je had ook een Bartje Poep. Die woonde dan ergens uh, in, in Brabant en er zijn er ook al verhalen voor. En het grappige is dat die Bartje Poep, die heet eigenlijk Bart Versteeg. Zonder <laughs> E, zonder, zonder de laatste E. Maar ik heb een neef, die heet Bart versteeg. Dus ik moet toch eens tegen hem vertellen. Oh, <laughs> heb het er maar eens met hem Bartje over. Poep. Ja, hey, naast een patje poep is uh, Paul Roosemuller vandaag uh, jarig. Ja. Hij wordt vandaag 68, hij nou, is Nederlandse politicus. Hij was van 1989 tot 2003 lid van de Tweede Kamerfractie voor GroenLinks. Oh. Nou, en van 1994 tot 2002 was hij fractievoorzitter van die partij. In uh, 2002... Uh, He, was het politieke klimaat veranderd. Rozemuller probeerde tegengas te geven op de opkomst van Pim Fortuyn. Dat weet ik dan nog wel. Zo noemde hij het idee van Fortuyn het non discriminatiebeginsel -discriminatie En in artikel 1 van de grondwet af te schaffen een extreem rechts idee. Na GroenLinks verloor bij de verkiezingen. één zetel. En na de moord op Pim Fortuyn werd Rozemuller thuis ook met de dood uh, uh, bedreigd. Nou ja, dit bleek een belangrijke reden voor hem op om op 15 november 2002 aan te kondigen om de politiek te verlaten. Oh ja, dat is het, hè? want hij werd toen opgevolgd door de Femke, Femke Halsema. Oh ja. Sorry. Geef niet. Dus vandaag heb je ook uh, de verjaardag van uh, Murti. Ik weet niet of je die uh, kent, maar die, uh, die man die heeft dus uh, ook. Uh, hij was echt gewoon een, een, een, een theosoof en alles. En hij heeft dus ook. Uh, uh, in Nederland heb je nog echt een vereniging. En het gaat over van, uh, relaties, een spiegel waarin je, je zelf ontdekt. Zonder relaties besta je niet. En het is een heel netwerk geweest. Mm. En uh, die, die bestaat dus gewoon nog steeds. En uh, het, het, is, uh, het was wel een, uh, toch wel een man die behoorlijk verlicht was, vind ik zelf. Mm, okay. Dus uh, nou ja, ga er eens over lezen. Het dus ja. is wel interessant. Ja. Weet je wie er ook vandaag jarig is? Hans Beijer. Dan zou je denken van wie is Hans Beyer? Hij is een Nederlands acteur. En hij... Uh, ja, wordt vandaag 76 jaar. Hans, ja, die ken ik eigenlijk van televisie... hij was vooral bekend om... Uh, de boef, de onhandige boef B100... uit de tv-serie... Ah. Uh, Bas en Adriaan. Verder was Hans te zien in tv-series... als uh, goede tijden, slechte tijden... oppassen en vlodder in Amerika. Nou, nog een klein dingetje. In 2016 werd bekend dat... Bas en Aad van Toor, dus Bas en Adriaan... al jarenlang een conflict hebben... met meerdere acteurs uit de series over de betalingen. Dat betreft dan ook Hans Beijer. In een rechtelijke uitspraak uit 2014 hebben we bepaald... dat er alleen nog betalingen hoefden te worden geregeld... over de series die het duo oorspronkelijk niet zelf hadden geproduceerd. Oh ja. Waarop de eis van Hans Beijer, dus die dus vandaag jarig is... Uh, niet ontvankelijk werd verklaard. Nee, ondanks de rechtszaak werd bijen wel mee aan de documentaire. Dat okay. is onlangs de documentaire verschenen over Bassi en Adriaan. Dat is okay. wel leuk. Ja, zeker. Ja. Wie vandaag ook jarig is, hij is van 1970. Dus dan is hij 54 jaar. Als het ja, dat zo jong als hij. Ja, Aaron Haroon Rashid. En dat is een man. Hij is geboren in Londen en uh, die is ook zanger en alles. En die heeft dus echt uh, heel veel uh, uh, gedaan uh, in, voor uh, India en zo. Maar hij heeft dus een animatieserie... Burka Avenger heeft hij uitgebracht. Oh nee, het is meer voor Pakistan. En de hoofdrol was weggelegd voor een burka dragende superheldin die het opneemt tegen bandieten, mm -hmm. corrupte politici en terroristen. En strijd voor gerechtigheid, vrede en onderwijs voor iedereen. Hij is dus ambassadeur voor Save the Children, Everyone. Children's Everyone campaign. En mm -hmm. uh, nou, het is, uh, hij had dus ook zijn allereerste lied wat hij uitbracht. Dat was in Urdu. En uh, dat was uh, echt heel extreem dat daar een lied van was. En daar is hij zo bekend geworden. Maar oh. je zou eens moeten kijken naar de Burka Avenger. Dus dat ja. de, en hij heeft dus ook... Uh, ze dachten eigenlijk dat dat uh, uh, gestoeld was... Uh, op uh, het leiden van die Lala. Malala, weet je wel. Die, uh, die dame die dus uh, neergeschoten is... omdat ze onderwijs wilde hebben, weet je nog? Mm -hmm. en, uh, maar die dame, die, uh, hij was al bezig voor het goede doel, zeg maar. Dus dat uh, okay. was nog steeds... Uh, okay. ja, ja, ik vind het ook wel mooi om af en toe... Uh, aan mensen aandacht te besteden... die. Uh, niet eens altijd uh, zo meer bekend zijn hier, maar wel ondertussen uh, in de hele wereld gewoon nou, bekend zijn. Ja, ik heb nog zo iemand, zo'n wereldberoemdheid, die eigenlijk vandaag, ja, het is te belachelijk voor woorden, oh. die zou 120 jaar zijn geworden. Oh ja, nou ja. dat word je niet. Nee. Dus, uh, nou ja, in deze, de wereldberoemde Spaanse kunstschilder uh, Salvador, Salvador uh, Dalí. Ja, ik heb, je ziet het beeld ook staan, hè, als je, uh, en daar, daar heb ik voor gestaan in Cadaqués. Uh, ja, Figueres ben ik ook geweest, dat je een soort museum ook van? Ja, ja. Figueres is een klein stadje aan de voet van de Pyreneeën. Dat ja. nou, ligt ongeveer 25 kilometer van de Franse grens in Catalonië, Spanje. Ja, Catalonia. Zie. Sí. En uh, Salvador Dali studeerde in Madrid en deed werkervaring op onder meer in uh, Parijs, waar hij uh, Pablo Picasso leerde kennen. Ja. Nou, Salvador bracht onder meer. Vanaf 1924 de kunststroming als surrealisme. Dat is een vreemd, bizar, onwerkelijke droomwereld. Ja. En het cubisme. Ja, het is geweldig. De moderne kunst. Want je hebt dus uh, Le Lumière, heb je in uh, Amsterdam in een gasfabriek. En ze hadden dus een tijdje geleden hadden ze Salvador Dali en, uh, en nog zo'n andere uh, iemand. Mm -hmm. Ook zo'nzelfde type, ook uit Spanje en zo. En daar hadden ze dan uh, al die lichtbeelden op de muur en zo. En hij had dan ook iets van... Hij maakte dus ook sieraden. En hij had dus een van iets gemaakt. En er zat een Robijnenhart hard in met allemaal verschillende steentjes En dat klopte ook nog, weet je. Dat is echt ah, ja. heel erg mooi. Ja. Dus, nou, ik heb er nou eigenlijk alweer zin in. Want wij gaan in september uh, naar Spanje. En ja. we willen ook onder meer naar uh, figueras. figueras. Ja, Figueras. Ja. <laughs> Het leuke is wel van Figueras, uh, ik weet niet of je naar Game of Thrones hebt gekeken. Nee. Want uh, in Figueras zijn bepaalde locaties gebruikt voor Game of Thrones. Oh, dus dan moet je maar eens naar kijken. Dat is wel heel leuk. Oh. Goed, we gaan weer naar de muziek. Ik, uh, ik heb nou een Jolande keuze voor mezelf lekker gedaan. En dat is namelijk Lisbeth uh, Lisbeth. Maar samen met... Uh, uh, wat was dat nou? Wat zei ik nou? Dat die met die, die Franse Nee, met die Franse zangeres. Fantaten. Nee, samen met die uh, Franse... Nee, uh, dit piaf samen met haar gewoon. Gezellig. Dus dat is wel leuk. Nou. Non, je ne regrette rien Ni le bien souvenirs j'ai allumé le feu mes chagrins mes plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo balayer pour toujours je repars à zéro Het goes out with a bang. Wauw. Toch? Mm. Ja, dat is Edith Piaf samen met, uh, met uh, Lisbeth List. Maar ik heb het idee dat zij het gewoon... Uh, zij heeft dan die musical gedaan, volgens mij, over Lisbeth List. En daardoor uh, heeft ze natuurlijk uh, uh, dit allemaal uh, kunnen opnemen zelf. Ja. Dat ze haar uh, geluidsopnames had. Dus... Uh, ja, er is een project geweest. We gaan nu naar het Zandvoortse Nieuws zeker, alweer. Zeker. En er zijn dus echt heel veel uh, nieuwe uh, inzichten gedaan. Er is uh, vanuit het project Samen Slim Naar Zee... zijn bewoners en bezoekers gevraagd naar hun ideeën... voor een beter bereikbare kust. En uh, er zijn echt allerlei ideeën... van de, dat er een voetgangers bij de nieuwe toegangsweg naar het circuit... en de trambaan terug of een kabelbaan. Oh. Bewaakte oh. fietsenstallingen en een wandelpromenade... vanaf het station naar de boulevard... Maar ja, hoe willen ze dat doen eigenlijk? Want ze zeggen eigenlijk, een, uh, trek de boulevard door tot aan de trappen van het station. In de stijl van een nieuwe boulevard in Zandvoort Noord. Zandvoort mm -hmm. Noord, een mm -hmm. nieuwe boulevard. Nou ja, en shuttlebusjes in Zandvoort Nou, ik moet zeggen, we hebben op een gegeven moment hebben we een keer van die, uh, van die uh, Indonesische uh, karretjes gehad. Weet je wel, met uh, de, de tuk -tuk. Tuk -tuk, ja Dat was erg leuk. En ik vind het ook heel slecht ook, dat er uh, niks is om de mensen naar het naakstrand uh, te laten gaan. Want het is echt een enorme wandeling. Als je vanaf het station helemaal naar Zuid gaat... en dan nog naar het Naakstrand, ben je best wel een tijdje onderweg. Ja. En uh, ze, ze, ze willen ook een snelfietsstraat maken... vanaf de Kostverlorenstraat aan de burgemeester Naarweilaan. Een snelfietsstraat als duidelijke fietsroute naar zee. En uh, ja, de wethouder Martijn Hendricks is echt heel enthousiast... over de ingebrachte ideeën. En uh, ze gaan er zeker mee aan de slag. Nou, oké. Okay. Ja. Komende zondag, dat is morgen 12 mei, staat bij Strandpaviljoen Plazant. In het teken van grote geldinzamelacties voor KWF. Samen met team deelnemers die de Alp Dues gaan beklimmen, organiseert naar Plazant een uh, benefietdag. Wie gaat klimmen? Iemand van uh, die strandend? Um, dat maak ik er niet zo uit op. Vanaf tien uur zijn er allerlei activiteiten waar je aan kan, uh, kan meedoen. Een beach clean-up. Nou, dat oh. klinkt wel heel uh, uh, voortvarend. Een virtuele beklimming van de Alp de West. Of virtueel? Ja, ja. Joh, zo kan ik het ook. <laughs> beach yoga. Een kliniek golfsurfen en een wijnproeverij. Ah. Nou ja, daarnaast is er voor kinderen een apart aanbod. Met sprookjesverhalen, spelletjes en sminken. Heerlijk. En alle betrokkenen werken belangeloos mee. waardoor de bijdrage die voor deze activiteiten wordt gevraagd. Volledig naar het goede doel van deze dag gaat. Nou, Plazant serveert op deze. Oh ja, het is natuurlijk. En morgen ook Moederdag. Een speciale lunch-special. Oh ja, maar het is bij alle strandtenten. Oh ja, yeah, serieus? <laughs> ja, zeker bij 10 ook. Maar oh. ik denk wel allemaal: het is natuurlijk de kans om een mooie brunch te maken. Nou. En uh, heel duidelijk: van nou ja, de moeders worden ver verwend op die manier. Ja, dat is wel dus. mooi. Uh, 6 juni, hè? Dat is de, of niet al te lang. Er zijn de verkiezingen dus voor het Europees Parlement. Ja. En de gemeente Zandvoort, Haarlem ook trouwens. We zijn er op zoek naar mensen die s'avonds willen meehelpen... met het tellen van de stemmen. Ja. Kom jij helpen? Want uh, als je je opgeeft om mee te helpen... word je op 6 juni om kwart voor negen... op het stembureau verwacht. Je blijft dat alle stemmen zijn geteld. En voor je hulp krijg je een vergoeding van 56 euro bruto. Ik vind dat wel weer een beetje jammer. hoor. Dat ja, ga netto. Geef die, die mensen gewoon een VVW-bon... Dus uh, nou, ik heb hem wel opgegeven trouwens. Ik ga, ja. ik ga, dan, ga je uh, doen? Nou, ik ga dus uh, de, de zevende ga ik helpen. Oké. Okay. En uh, ik moet dan wel een beetje op, uitkijken, want uh, de zevende heb je ook s'avonds. Heb je dan uh, de man van La Mancha, de, die, uh, die speelt in uh, de stad Schouwer in Haarlem. En ik heb daar kaarten voor gekocht. En die heb ik al bijna een jaar of zo. Dus uh, ik, heb zo, ik heb ook heel erg de pest in, want ik had ze toen gekocht. Toen zag ik naderhand dat via die VIP-kaarten van de postcode loterij... De, waren, mm. ze, waren ze de helft. Oh, echt? <laughs> dus als je nog daarheen wil... Oh. Want die ene, heet die Huub van de Lubbe of zo? Van, uh, de Dijk? Van, ja, die, die speelt de hoofdrol. Ja, dat is Huub. Ja, en het leuke is ook... Het, uh, de man van de Manchester is ook vroeger gespeeld door Ramses oh. In, uh, mm. en nou, Dat is dus wel heel lang geleden. Maar uh, daar is hij volgens mij ook behoorlijk bekend mee Klopt. geworden. En ja, die man die had natuurlijk ook een fantastische stem. Ik kan niet anders zeggen. Dus uh, als je daarheen wil, dan moet je zeker <kijkt> een gaan. Dus, uh, en uh, afgelopen week was het ook nog zo... dat de reddingsbrigade Bloemendaal en Zandvoort... die waren live bij NPO Radio 1. En die hadden dus een hele grote bus. En dan reden ze dus overal om te praten... met vrijwilligers, zwemmers en de, de geredden. Weet je wel? Dus, uh, de, en ik ben benieuwd of ze nog extra uh, vrijwilligers hebben gekregen. Ik hoop, dat ze, ik hoop dat dat zo is, want uh, daarvoor doen ze het natuurlijk. Mm -hmm. yeah, dus uh, ja. Oké. Okay. Nou, er komt nou, dagelijks verplaatsen 10.000 mensen zich in Nederland in een, een rolstoel. Nou, het lijkt mij nog steeds een hele uitdaging hoe je dat doet. Ja. En de, de wheelchair skills team, die biedt mensen een, met een beperking handvatten en training op hun weg naar een actiever en zelfstandiger leven. Nou, het is een basiscursus uh, rolstoelvaardigheid. En daar word je gedurende vier lessen van ieder twee uur begeleid door gespecialiseerde ervaringsdeskundigen, trainers van het Wheelchair uh, Skills Team. Nou, je leert onder meer over uh, rolstoeltechnieken en hoe je kunt balanceren op je achterwielen. Op het rolstoelparcours, bestaande uit blokken van verschillende formaten, leer je drempels, hellingjes en kleine trapjes rijden. Nou, dat is ah. wel heel belangrijk natuurlijk. Nou, deze rolstoelrijvaardigheidstraining uh, is geschikt voor kinderen, jongeren... en volwassenen. Wordt aangeboden de, uh, door uh, sportsupport... in samenwerking met de gemeente Haarlem... Heemstede en Bloemendaal en Zandvoort. Nou, deelnemers uit de genoemde gemeente... hebben voorrang op de inschrijving... en de locatie is de gymzaal... mythologie... Mitelschool, de padelingang aan de Anna van Burenlaan. Ken jij dat? Anna van Burenlaan, ja, ja? Dat ken ik niet. Oké, okay. nou de trainingsdagen zijn op zaterdag 8, 15, 29 juni ja. en 6 juli. En per, de, per datum zijn er twee groepen van maximaal zes deelnemers. Dus ja, aanmelden kan via www.wheelchairskillsteam.nl. Dus. is dat gelijk met het trainingssand wordt gebeuren? Dan, ja. ja, ja. Die kan, die kan ook nog gewoon, we kunnen ook nog eens een team van de Haarlem... van, uh, Haarlem of van Zandvoort of van de Radio kunnen we ook nog meedoen. Maar niet met de wheelchairs, maar met hmm. de okay. Dus de, de Hotel Keur is helemaal verbouwd hè, die aan de Zeestraat. En dan hadden ze echt van die hele mooie... Uh, gebrandschilderde ramen in de zij uh, En toen bleek dus dat ze tijdens de verbouwing hadden ze al... Van, gaan we doen met die ramen. Maar tijdens de feestelijke heropening begin maart... werden ze verrast met een gezamenlijk cadeau... Van de aannemer en de onderaannemers. Die zijn natuurlijk binnengelopen. Die hebben natuurlijk dat allemaal gedaan. Mm -hmm. En de lichtinstallateur had een van de ramen ingebouwd in een lichtpak met lijst. Waardoor het als het ware een kunstwerk was geworden. Nou, en de eigenaren vonden het zo mooi. Dus ze hebben eigenlijk de andere vijf ramen hebben ze ook uh, allemaal ingelijst. En het, uh, het, het schijnt dat fraai gebrandschilderde glas in de loodramen van Dirk van der Meijen. Hangen, ook in de raadzaal in Hotel Faber. En ik denk dat deze ramen dan nu allemaal waarschijnlijk. Uh, op een rijtje hangen in, uh, in de grote zaal in uh, Hotel Keur. Oké. Okay. Ja, <coughs> ik denk net alsof jij het kan zien, maar dat kan je helemaal niet. Nee. Maar normaal zit ik altijd op jouw plek en dan kan ja. ik meekijken. <laughs> maar ja, het is wel heel mooi. Ik, uh, ik vind het wel fijn en het moet ook niet verloren gaan, dat soort dingen. Nee. Dus uh, klopt. Goed, dit was het nieuws. Hè? Van Spans, ja, hoor. Hè? ja Ja, zeker. Okay. Dan gaan we weer uh, naar de muziek. Dit was Lady Bellum met um, I Need You Now. Dat is prachtig, echt ook een nummer. Textueel prachtig. Zeer herkenbaar. Wie heeft er niet s'nachts om één uur gedacht van... <laughs> waar ben je? Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg. Hè? Dat, maar dat is weer een andere uh, song. Maar dat, die, dat zijn allemaal van die... Uh, dat vond ik altijd erg leuk. Had je dan uh, toen de tijd bij De Wereld Draait Door of zo. Of, dan was het zo van... Je hebt zoveel nummers en die zeggen van ik verlang naar je, mm. of ik heb je, mm. of ik had je. Mm. En, uh, en uh, dit is er eentje van uh, ik had je en je bent er niet, verdorie. Mm. En uh, ja, de, de, de, de liefde is volgens mij het meest bezongen... onderbeuren in uh, ja. in de wereld. Hè? Ja. Ja. Zeker. Heb je nog wat nieuws te melden, Jolanda? Ja, zeker. Die had een Bulgaarse waarschicht, die heette Baba Vanga. Die is 23 jaar geleden overleden, in 2000 dus. Uh, of 2001. Die had vroeger enkele voorspellingen gedaan... Voor het jaar 2020. Maar heel veel wat zij heeft uh, uh, voorspeld is uitgekomen. Oh, en zoals... zij wordt ook wel de Nostradamus van de Balkan genoemd. Oké. Okay. Ze was blind. Ja. En ze heeft dus uh, de toekomst voorspeld tot 5079. En dat is het jaar waarin volgens haar de wereld zal vergaan. Dus we hebben nog 3000 jaar te gaan. Oké. Okay. Nou, ze werd door heel veel mensen geloofd. Want ze had echt ook al uh, voorspeld, jaren van tevoren... dat de Verenigde Staten aangevallen zou worden door stalen vogels. Mm. Dat was dus de aanslag op het World Trade Center. Ja. Yeah. En uh, ze voorspelde echt dat er ook een enorme golf volledige steden zou verwoesten. Nou, dat was die tsunami in 2004. Klopt. En dat de 44ste president van de Verenigde Staten een zwarte man zou worden: Barack Obama. En dat is ook gebeurd. Grappig, hè? Ja, ja en uh, nou ja, het jaar 2020 ziet ze somber in. Ze voorspelt dat het Azië opnieuw getroffen zou worden door tsunamis en aardbevingen. Dat Rusland verwoest zal worden door een asteroïde. En ook beweerde ze dat er een aanslag zal gepleegd worden op Vladimir Poetin. En dat Donald Trump een mysterieuze ziekte zal hebben waardoor hij doof wordt en een hersentumor krijgt. Hmm. Nou, en ze heeft ook nog gezegd dat de baan van de aarde gaat veranderen in 2023. En dat de Verenigde Staten in 2066... nou, dat ga ik niet meemaken, dat ben ik 105... Hmm. een klimaataantastend water zal loslaten op Rome... dat dan door moslims gedomineerd wordt... En dat we in 2304 kunnen tijdreizen. Ja, ik vind het altijd wel heel interessant dat oh, soort dingen. Oh, stop, stop mij dan nou maar even in de tijdsclosule. En maak me maar wakker over uh, 3000 jaar. Ja, o, jij wilt het wel He? zien, hè? Als ja. de aarde dan stopt. Ja. Oh ja, oké. Okay. <lacht> kan je nou. nog iets meemaken? Ja, ik bedoel, dan ben je toch al eigenlijk een beetje dood, toch? Ja, inderdaad. Ja. Hé, <lacht> hey, wat anders. Uh, het zwemseizoen het is natuurlijk weer gestart. Het ja. water is nog wel te koud om te zwemmen. En uh, voor het eerst worden de officiële verzendlocaties in Noord-Holland dit jaar ook weer aangewezen. Van, en, en gecontroleerd op PFAS. Oh. Ja, naar Noord-Holland zijn ze uh, bezig. Ja, het is natuurlijk. Uh, uh, Micro-organismen en chemische stoffen zoals PFAS kunnen zich namelijk ophopen in zeeschuim. Nou, ik zie wel zeeschuim. Dat zie ik wel eens. Maar ik denk er nooit bij na. Nou, dat, dat kan PFAS dat is in zitten. Ja. ja. Het is daarom verstandig zoveel mogelijk te voorkomen dat ze zeeschuim inslikken. En dat gaat dus vooral voornamelijk om kinderen en huisdieren die dus laag bij, uh, nog bij het water zitten. Nou, de waterschappen onderzoeken maandelijks of vaker of, of het water bijvoorbeeld uh, geen poepbacterie of blauwalg uh, bevat. Nou, de provincie Noord-Holland laat dit jaar voor het eerst ook controleren op de aanwezigheid van uh, PFAS... En uh, nou, het wordt wel landelijk opgeroepen. Naar aanleiding zijn de zorgen die in het hele land bestaan over mogelijk te hoge PFAS-concentraties... en de gezondheidsrisico's voor zwemmers, watersporters, al dus uh, de provincie. Nou, uh, preventie. Uh, vooralsnog luidt het advies aan de inwoners om altijd te douchen na het zwemmen in open water... of mocht dat niet kunnen, in ieder geval de handen te wassen voordat er gegeten wordt. Ja, dat moet al... je altijd al doen, ja. toch? Ja, het geldt natuurlijk ook voor watersporters die in aanraking komen met open water. Zoals de service en de Maar Wil je het allemaal weten? Ik denk dan wel weet je, je, als jij naar het strand geweest bent. Ja. Dan heb ik toch een leuke dag gehad. Heb je een leuke dag je je daar je gaat thuis na? douchen? Maar ja, ik, ik, ik pleit er wel voor eigenlijk. Zeker in Nederland. We hebben natuurlijk best wel een hoog grondwaterniveau. Ja. Waarom uh, doen ze niet gewoon dat je. Op het strand ook van die douches hebt. Dat je heel even op, uh, ja. met één knop ergens ja. op drukt en dat je even ja. afspoelt. Ja, dat heb je, dat dus heb je bijvoorbeeld... in Spanje en in, ja, in het en ook. Heb je het meeste dat je denkt op plekken van hé, in Spanje aan de kust staat daar een douche. Ja, er staat gewoon de douche. Kan je even afspoelen. Ja, dat is helemaal, helemaal lekker Hé, ah, ja. maar over PFAS gesproken. Ik heb misschien nog wel een leuke filmtip voor de luisteraars. Misschien voor jou, Jolande. Want er is een schokkend en waar gebeurd verhaal... waarin een advocaat eind jaren negentig in West Virginia, Amerika... ontdekt dat er verband is tussen een aantal mysterieuze sterfgevallen... PFAS en het werelds grootste chemiebedrijf DuPont. Oh. De film heet Dark Waters. Okay. Ik heb hem gezien. Aan de beneming. Je had toen toch ook iets uh, bij, bij Flint. Dat was toch ook een... Uh een gebied in Amerika. En dat toen hadden ze dus water afgetapt voor een fabriek... om iets te maken, waardoor het dorp zelf... alleen nog maar de, de, het vuile water van die fabriek kreeg. En daardoor werd iedereen ziek. En, ja, ja, ja. en ik weet ja, niet dat uh, Barack Obama is daar geweest... maar ja. hij wilde niet uitgebreid. Hij zei, uh, ik neem wel een slokje water. Hoor. Maar hij maakte alleen maar zijn lippen nat. Hè. De, ja. En dat vond ik dan toch wel... Ik had gedacht dat hij echt... ook zeker voor de, de zwarte bevolking daar... dat hij daarvoor op zou komen. Maar hij durfde het gewoon niet... Uh, Nee, hij durft dat gewoon niet uh, te doen. Hij durft nee. geen glas water te drinken, nee. dus nee. <laughs> nou ja. Oh, uh, uh, We hebben daar ook nog hier een berichtje over eenzaamheid. Dat is een elfjarige coach van Geemert. Die had niet de leukste tijd op school. Hij voelde zich wel vaker eenzaam op het schoolplein. En om die eenzaamheid tegen te gaan, bij hem, maar ook bij andere kinderen. Hij opperde het idee om in de, le in de leerlingenraad, hè, elf jaar weet je dan, hè, om een bankje voor kinderen die eenzaam zijn neer te zetten... De raad was enthousiast en het bankje is in leven geroepen. Dat Als je als kind op dat bankje gaat zitten, kunnen mm. andere kinderen je uitnodigen om mee te spelen mm. of om erbij te komen. Dus eigenlijk is het een soort hulpvraagbankje. Mm, ja. nou, de moeder Anka hoopt dat Koos ook op andere scholen inspireert met zijn idee. En de kinderen van de school mochten stemmen over de naam van het bankje en hebben gekozen voor de naam het Koosbankje. Nou, dat vind ik toch wel erg leuk. Ach. Ja, en het is ook zo van. Uh, Laat het maar merken dat je dan... Uh, uh, ja, maar ik vind het altijd wel moeilijk... dat kinderen zo genadeloos zijn met pesten ook. Hè? Mm. Misschien, uh, Want dan kan je misschien daarnaast... een strafbakje neerzetten. Want als je stout dan moet je op een strafbankje. En als de anderen dan misschien toch met je willen spelen... Mm -hmm. dus dan noemen we het gewoon het strafbankje. Jij bent stout, je gaat op een strafbankje... totdat iemand een keer met je wil spelen. Dat is misschien ook een goed idee. Oh, nou, dat is inderdaad. Hé, hey, ik heb nog iets anders nieuws. Ja, het is eigenlijk geen vrolijk nieuws... maar de politie in India... Heeft een echtpaar gearresteerd. Gearresteerd, Nadat het een gedeeltelijk opgegeten lichaam van hun lichamelijke beperkte zoon. in een rivier werd teruggevonden. Nou, de vrouw wordt beschuldigd. Uh, omdat ze haar zoon. in een rivier te hebben gegooid. omdat het uh, een lichamelijke zegt. beperking heeft. <Klacht> nou, dat vind ik toch zo ja. iets banaals. Ja. Nou, de vrouw en haar man worden beschuldigd. van de moord op de zesjarige zoon, de ja. jongen. ...had een hoor- en spraakgebrek... ...en afgelopen zondag werd volgens de politie... zijn gedeeltelijk opgegeten lichaam... ...uit de kaken van een krokodil gehaald. Ja. Nou, ik vind dat toch wel... Uh... Ja, nou, ik heb er af en toe wel eens een discussie over... ...want ik heb zelf wel zo... ...dat uh, kinderen wel heel vaak... Uh, lijden, omdat de ouders vinden... ...dat het kind uh, recht heeft op een leven... ...en dat ze er alles aan doen... En, ...maar sommige kinderen... ...ja, ik vind het, ik vind het heel moeilijk... Ja. Ik, uh, ik weet dat uh, in de dierenwereld uh, uh, worden ze worden opgegeten. En zo. Door ja. krokodillen. Of wat ja. dan ook. Ja. Maar uh, ik heb er wel ook zo met vroeggeboren kinderen en dat soort dingen. Die worden dan kosten wat kost. En ik denk dan soms wel eens van. Moet dat nou? Hmm. Maar om ze dan voor de krokodillen te gooien. Nee. Is een ander verhaal. Natuurlijk. Nee, nee. Nee. Dus, uh, nee. nou ja. Weet je. Mensen oneerend vind ik dan. Ja. Ik heb uh, nog een ander berichtje. En dan gaan we nog weer naar een muziekje toe: mm -hmm. uh, dat is een maagverkleining. Het schijnt het geheugen groter te maken. Oh, Ja, in die studie zijn twee jaar lang drie, 133 mensen gevolgd... die dus die maagverkleining ondergingen. Na die periode werden op hersenscans werden verbeteringen gezien... in de temporale kwap en de hippocampus. Dat zijn dus gebieden in de hersenen... die mm -hmm. verband houden met leren en mm -hmm. geheugen. Mm -hmm. En de doorbloeding en de hoeveelheid grijze stof... waarin de zenuwcellen zitten, waren veel hoger dan verwacht. En uh, dus onderzoekers hebben het... Naast dit positieve effect op de hersenfunctie zelf, onder meer een vermindering van depressieve symptomen en de afname van ontstekingen ontdekt. Oh. En ik denk ook inderdaad, zeker als het vetgehalte hoog is, dan worden andere dingen natuurlijk weer bij elkaar ge, uh, geperst. Zeg maar, hè? Ik bedoel, mm -hmm. Als jij je, de inhoud van je buik en zo, als er, als er heel veel vet voor zit, dan, uh, dan krijgen de andere organen veel minder plaats. Hè? Als het er allemaal tussen zit, dan denk ik. Spreek ik nou uit ervaring? Ik weet het niet. Maar het is, het is wel bijzonder allemaal. Als ze het tegenwoordig allemaal ontdekken. Oh, zeker. Absoluut. Dus. absoluut. We gaan nu naar Christina Aguilera met Beautiful. Christine Aguilera, Aguilera. Toch een beetje lastig uitspreken. Maar ik heb het goed gedaan met Beautiful. Ja, zeker. Hey, we gaan op naar het nieuws van tien uur. En ik heb iets. Uh, nou, toch weer hot nieuws te melden over Joost uh, Kleine. Oh. Ja, uh, de NPO-baas. Frederike Leeflang... Die is uh, vanmorgen iets na negen uur. In het, uh, in het hotel van Malmo uh, aangekomen. Moest op het matje? Ja, dat uh, is het hotel waar de 17 delegaties... van het Eurovisie Songfestival uh, verblijven. Nou, ook de Nederlandse delegatie en zanger Joost Kleins verblijft in dat hotel. En uh, de NPO-baas zelf blijft niet in dat hotel. En zij wil dus... Uh, maar zij beantwoordt ook geen vragen van de aanwezige journalisten. Dus ja, zij is... Uh, uh, gaat nu in topoverleg met, uh, met, uh, met, uh, over de situatie van Joost Klein. Dus eigenlijk weten we nog niks. Nee, we weten <laughs> okay. nog niets. Dus uh, ja, jongens, uh, we, wij kunnen het je niet meedelen tot uh, tien uur. Maar mocht er iets zijn, dan zal het vast wel uh, bekend worden gemaakt. Dat zou dit een manier zijn om net dat, te denken. Om eeuw. te zorgen dat Joost pas ja. op het laatste, als allerlaatste, toch mag? Ja. Waardoor je gaat winnen. Want nou, ja. als je als laatste namelijk bent, dan Tuurlijk. staat het vers in het geheugen. Ja. ja we doen doe er alles op... aan om ja, maar dat ik... toch. Ik, ik hoorde gisterochtend dat we als nummer 5 zijn van de 26. En ik altijd van: hmm, dat ben je alweer vergeten, joh. Als je in het begin zit. Ja. Er zijn natuurlijk zoveel Stampers en hoempapa liedjes. Nee, dat ben je wel kwijt. Ja, ja. ja ik, uh, ik vind een heleboel liedjes, vind ik niks, hoor. Nou, als ik heel eerlijk ben. Nee, het nee. dus is, uh, hoe noem ik dat? Het is uh, Camp. En dat liedje van Joost uh, is oh. ook, uh, nou, toch wel aardig song. Maar het is heel goed gedaan. En dat past precies bij het zonkfestival. Ja, zeker. Laat hem maar winnen. Ik heb uh, nog één opmerkelijk nieuwsberichtje. Uh, er is een Chinese dierentuin. Die heeft de hoon van de bezoekers over zich afgeroepen. met een nieuwe attractie. Want tegen een extra betaling konden bezoekers van de dierentuin van Taizu, de panda pandahonden zien. Nou, de mensen dachten: oh, wat gaaf, we gaan erheen. Maar uh, nou, dan dat verschillende advocaten. hebben zich in de staatsmedia negatief uitgelaten. over deze attractie. Want de dierentuin uh, had geen nieuwe diersoort. Deze de panda's waren het trouwens ook niet. Ze hadden enkele langhaarige honden voorzien van haarverf. Het ging om Chow Chows, een Chinees hondenras dat bekend staat... om zijn wilde gevacht. En uh, ja, vanzelfsprekend zullen bezoekers teleurgesteld zijn... en zich bedrogen voelen als ze achter komen. Al is het een advocaat tegen de, global, de Chinese Global Times, de Hong. En uh, hmm. een medewerker van de dierentuin daartegen zegt... het probleem niet te zien van... Hallo, we noemen toch panda honden? Dat is precies wat de mensen te zien zijn. Hmm. En uh, mensen verven haar toch ook? Ja, hmm. dat is ook wel zo natuurlijk. Klopt. Dus uh, ja, ik vind het wel grappig hoor. Ja. Ik bedoel, uh, ja, je moet toch wat doen? Waarschijnlijk hebben ze te weinig bezoekers. En ze willen hiermee het uh, bezoekeraantal een beetje omhoog gooien. Toch? Ja. ja. Oh. Stuur je nog wel eens kaarten? Nou, weinig. Mm -hmm. Nou ja. Uh, misschien maar beter ook, want de postregels die worden weer duurder. Ja hè? Ja. Nou, ja, dat heeft allemaal te maken dat het uh, bedrijf uh, PostNL uh, in de rode cijfers is gezakt. Maar PostNL nam de omzet af, terwijl de kosten flink stijgen... En nou, er wordt dus ook gemeld dat vooral uh, de hoge lonen, uh, uh, het geld gaat vooral naar de hogere lonen voor de bezorgers. Dus uh, ja, de directeur zelf is ook niet blij met het doorvoeren van een tussentijds tariefwijziging. Dus tussentijds betekent uh, ja, nu, dus er komt nog een tariefwijziging, uh, uh, zal eraan gaan komen. Dus een uh, post verhoogt met uh, twee maanden de prijs van een postzegel met vijf cent naar 1,14 euro. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, uh, hier heb je wel iets, wel iets minder om uit te geven, maar geef toch nog even iets uit, want wat je, als je iets nodig hebt aan uh, fair trade. Want is, huh? vandaag is het World Fair Trade Day. Oh. Day. En de, deze dag is het toegewijd om uh, het promoten van fair trade, zodat de boeren. En uh, mensen die uh, echt keihard werken, dat hij dan niet voor niks zit te werken... zodat wij hier iets voor heel weinig geld kunnen krijgen. Oh. En het is natuurlijk ook wel belangrijk. Hè? Want uh, dan zie je het toch soms wel eens van, dan zit iemand uh, zo'n tapijt te knopen. En dat tapijt kan jij dan voor 75 euro kopen. Ja. En die persoon is daar gewoon drie maanden mee bezig geweest. Weet je? Dat is toch eigenlijk, uh, voel je, je toch eigenlijk wel een beetje lullig als dat mm. zoiets is. Mm. Dus uh, nou ja, het is, uh, het is jammer. Ja. Goed, we gaan, uh, gaan we dus naar uh, de uurafsluiter. En uh, we wensen jullie allemaal een hele fijne moederdag. Heel Ga je moeder verwennen. Uh, helaas kan ik mijn moeder niet meer verwennen. Dat is wel een beetje jammer. Hmm. Maar uh, je, als je gaat, uh, wees een beetje lief. Neem een bloemetje mee. En uh, doe maar voor in de tuin. Want het is vandaag... Uh, zijn het de ijsheiligen. Dus je, ja. kun, je kunt... Uh, je kan los in de tuin. Je kan los in de tuin. Helemaal leuk. Ja. En mensen zonnebril op en smeren... Want ja, de zo'n overgrote de weekend. Heerlijk. Eh, staat voor de deur. Geniet ervan. Fijn weekend. Fijn Tot weekend. volgende week. Tot volgende week. Hoi.